Hans-Peter Janssen, je speelt de rol van Simon Douquet in de musical Lely's een herneming. Hoe verklaar je het succes van deze voorstelling in, in Vlaanderen en het feit dat die hernomen wordt... Wel, ik denk dat wij drie of vier jaar geleden met een heel mooi project hebben kunnen naar buiten komen. En dat heeft de mensen ontzettend aangesproken, omdat het een ontzettend eerlijke voorstelling was. Dus eigenlijk klein van opzet, alhoewel het is toch een redelijke, redelijke cast eigenlijk. Maar voor de rest klein van opzet met een, een heel eenvoudig decor, maar dat wel heel goed wordt gebruikt. Maar je wordt eigenlijk toch wel een beetje naakt gezet eigenlijk. Je moet de emoties zo integer spelen... Uh, omdat het anders ook niet tot z'n recht zou komen. Maar die, die muziek en het verhaal leent zich daar ontzettend toe. En we hebben blijkbaar zijn die emoties heel goed overgedragen geweest op het publiek. Die, die waren heel erg enthousiast. En toen dachten wij ook al... ja. We moeten toch proberen om, om die productie nog eens te kunnen brengen. En dat, is dan, wel, dat gebeurt dan nu. Het was toen ook uh, pionieren, in zekere zin, zeker voor die thuis, uh, Judas Theaterproducties. Dat is een allereerste uh, eigen gemaakte productie. Hoe voelde dat toen? Het was in elk geval de eerste grote productie, enfin, grote productie die, met, uh, die gesteund werd door, uh, door de subsidies van de Vlaamse gemeenschap. En dat was voor ons inderdaad ook toch wel ergens het gevoel van dit moet lukken. Want dat was toch ook een grote stap voor, uh, voor het gezelschap. Maar ja, die, die, ik denk niet dat die stress er Misschien was die stress er, stress er wel voor, voor, voor, de, voor de producent natuurlijk. En creative team. Maar wij hebben dat misschien eventjes gevoeld. Maar dan zijn we zo mee, hebben we ons zo laten meeslepen door het verhaal. En door die muziek hebben we eigenlijk nooit hebben bij stilgestaan. Bij het feit dat het niet zou lukken. We waren echt overtuigd van, van de kracht van het verhaal. En eigenlijk uh, is het dan nog meer succesvol geweest dan wij ook maar hadden kunnen dromen. Een uh, musical die uh, begonnen is, uh, geschreven is van het Witte Blad Papier. Wat heb je zelf kunnen bijdragen aan, aan die rol, aan die ontwikkeling? Het verhaal was er natuurlijk al, de, de muziek was er al, maar je krijgt dan natuurlijk wel de zoektocht om, om het personage in te vullen en dat is er heel geleidelijk aan ik denk dat ik eigenlijk maar de laatste week of de laatste paar dagen voor de première eigenlijk het personage echt gevonden heb. Omdat ik het dan wel op een bepaalde fysieke manier heb vertaald. Voor, voordien was het echt nog zoeken naar hoe ik, hoe ik die, hoe dat personage fysiek zou brengen en met welke ingesteldheid. En uh, ja, je laat, dat gewoon, je laat dat gewoon evolueren. Maar dat is natuurlijk ja, heel dankbaar om, om, omdat je weet, van oké, okay, je krijg de vrijheid van de regisseur om, om, om dat te doen. Dat is heel belangrijk. En Maarten Michel heeft dat uh, fantastisch gedaan. Ik heb ook altijd heel graag met dat Samengewerkt. Je hebt zelf uh, ervaring, natuurlijk, uh, zat uh, bij Musical. Je hebt in de grote Les Miserables gespeeld. Is dat nu een, op een andere manier spelen in een kleinere productie? Ik denk dat het alleen op een andere manier spelen is. omdat, omdat ik, ik, je, hebt, je hebt nu over Les Miserables. En ik vind dat Les Miserables gaat ook over echte emoties en, en, en integer acteren en, en zingen en performen. Ik denk dat het enige verschil is dat je het hier in, een, in kleinere zalen brengt. Dus je moet ietsje minder projecteren. Als je in uh, grote zalen speelt, die toch, uh, zeker in Londen, waar het toch redelijk akoestisch wordt versterkt, dan, uh, dan moet je toch iets, ietsje meer projecteren. En, maar voor de rest is het eigenlijk hetzelfde. Bedoel je dan kleiner spelen in een kleinere zaal? Kleiner spelen? Ik, nee, ik denk het niet. Ik denk, ik denk dat ik wel even klein speelde. In, uh, in die, maar het gaat vooral om het zingen eigenlijk. Het gaat over het zingen van hoe je je stem eigenlijk plaatst als je zingt. Dat je ietsje meer moet projecteren in die, in die, in die grotere zalen. Maar het, het acteren zelf uh, blijft hetzelfde. Jullie gaan ook op tour uh, met, uh, met deze voorstelling. En wat daarna voor Hans-Peter Jansen? Ah, wat daarna? Um, we gaan op toer, daar ben ik heel blij mee. Het had nog een grotere tour kunnen zijn, hopen dat maar je weet nooit wat er nog gebeurt. Um, daarna, wat doe ik daarna? Daarna uh, heb ik een, een rolletje in, in, in de opera Carmen in Biezen. En na Biezen speel ik van City in uh, Sacco van City. De, ook een herneming van de musical van wat nu al intussen 14 of 15 jaar geleden. Uh, op het Tonkmeer. Dat is met Frank Laken, daar heb je in het verleden ook al mee gewerkt? Natuurlijk, ja, Frank Vlakke we hebben dus onder andere zakken van zitten gedaan en Jekyll Hyde. Ja, ik, ik ken Frank natuurlijk al, al langer en uh, die samenwerking. En zeker met me, uh, Jekyll Hyde was voor ons allebei eigenlijk uh, een, een, ja, een prachtig musical om te mogen doen. Want toen waren wij de eerste in Europa die die, die musical mochten brengen en op onze eigen manier mochten invullen. En toen was het, het zoekproces nog heel, ja het was zo intens... Dat ik, ik mocht eigenlijk met, met dat personage doen wat ik eigenlijk wou. In samenspraak natuurlijk met Frank. Ik heb daar heel veel vrijheid in gekregen. En uh, ja, daar ontzettend van genoten. Ik werk heel graag samen met Frank. Ik ben ook nu heel blij dat ik na al die tijd nog altijd van City uh, kan spelen, blijkbaar. Um, dat was ook een prachtige periode toen we dat hebben gecreëerd, zoveel jaren geleden. Met mensen als uh, Nant Buil en Oliver Zijp, uh, die intussen uh, overleden zijn. En uh, ik zal ze zeker in mijn gedachten dragen. Nu met een andere cast. Mocht het eigenlijk dezelfde productie terug boven gehaald? Of gaat hij het herwerken, revisie? Weet je daar al iets van? Ik geloof dat toen in de tijd redelijk. Uh Kort na de uitvoering die wij gedaan hebben zoveel jaar geleden, dat er al een herwerking on, een beetje werd gemaakt. Ik geloof voor in Amerika, dat is ook een keer gespeeld geloof ik. Daar waren al een aantal nieuwe nummers bij. Wat er intussen nog veranderd is, ja, dat is blijven evolueren denk, evolueren denk ik. De teksten zijn blijven evolueren, er zijn nummers geschrapt, er zijn nummers bijgekomen. Dus die hebben, zoals we het zelf zeggen, die... Die musical is nu volwassen geworden en ze zijn ook blij dat ze de mogelijkheid hebben om dat nog eens te laten zien. Een woordje over de acteurs die, die met jou op de scène staan. Het is ook voor het eerst dat ik samenwerk met, uh, zal samenwerken met Peter van der Velde. Die uh, de Katsman speelt, dat was de rol van, de rol van uh, Nolver Zijp. Daar kijk ik wel naar uit, want dat zal een, een leuke confrontatie worden tussen twee uh, sterke personages in het verhaal. En natuurlijk om met Jelle samen te werken, dat is ook grappig, want Jelle was uh, toen ik Le Miserables deed hier in Antwerpen. In uh, 1998 al was hij de kleine Gavros. En uh, ik weet niet, hij was toen waarschijnlijk een jaar of 15 en zo. En nu speelt hij mijn rechtstreeks tegenspeler, uh, dus uh, dat, zal, uh, dat zal heel, heel prettig worden. Oké, okay, dankjewel Hans-Peter Jans. Ik wens jou heel veel succes en uh, geniet ervan met Lelys en uh, je volgende projecten. Dat zal er niet aan mankeren.